2 uur. NPO Radio 1. Met Patrick Lodiers en Gio Lippers. Op deze historische eerste schaatsdag. Kijk hoe jij historisch. In uh, Pyeongchang, of in Gangneung moet ik eigenlijk zeggen. Met die 1-2-3 voor Nederland. Straks dus als gast hier Guus Hedink, de voetbaltrainer. Een godheid in Korea. We krijgen natuurlijk reacties. Onder andere van Shinki bij Edwin Cornelissen. We, krijgen, we gaan ook nog voorbeschouwen op Sheryl Maas. We gaan veel meer doen in de komende uur. Eerst het NOS-journaal van twee uur. Hier is Jan van de Putten. En ook het Olympische nieuws natuurlijk. De 3000 meter schaatsen bij de vrouwen is geëindigd... met een volledig oranje podium. Carlijn Achterreekte voorover de goud. Irene Wust eindigde met 800ste verschil met zilver. En het brons was voor Antoinette de Jong.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 In Euteleur zijn twee onderkoelde carnavalsvierders door de politie van straat gehaald. Volgens de politie hadden de twee tieners te veel gedronken. Eén was bewusteloos, de ander was nog aanspreekbaar. En ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren waarschuwde het Rode Kruis nog voor onderkoeling tijdens het carnaval. En dan het weer. Van het westen uit meer zon. Het is ongeveer 5 graden. Vanavond regen en vannacht kans op natte sneeuw met veel wind. Morgen een paar buien en wat zon. En het wordt morgen een graad of zes. AWB Verkeersinformatie viel op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging ongeveer 10 minuten. Het is fijn als iemand met groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl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 Kijk op seniorweb.nl. NTO Radio 1. Radio Olympia. Igorsten, Radio Olympia en Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Geo Lippens. Nogmaals, goedemiddag, Rintje Ritsma. Die liet net de medaillespiegel zien op de hele tekst. En daar staan wij vier bovenaan. Het is ongelooflijk. Het is echt uh, fantastisch, toch, Rintje? Ja, dat momentje moet je vastleggen. Want uh, dat zal niet zo heel lang duren. Er zijn enorme uh, medailleknallers... Uh van landen. Ja, en daar horen wij... Ja. Zeker bij, daar horen wij zeker bij. het schaatsgebied is, horen wij er zeker bij. Het is genoeg om over na te praten natuurlijk met de man die zilver won... op de 1500 meter bij het short track. Maar ook natuurlijk met de vrouw die... Ja, Gio moet ik zeggen, verloor ze goud of won ze zilver? Ja, ik vind dat Irene Wüst wel goud verloren, hoor. Want ik denk, als je hier toch als grote favorieten van start gaat... en als regerend Olympisch kampioene... dan moet je eigenlijk winnen. Maar ja, dat weet Wüst ook wel. Ik bedoel, het is een topsportster. En zij weet ook dat het gewoon keihard is. 800ste van een seconde dus. Ja, ze was topfavoriet voor het goud, maar het werd dus zilver. En Irene Wüst staat nu bij Steven Dalenboud. Voor de Nederlandse schaatsliefhebber is het een droom. Hoe is het voor jou? Voor mij was het een droom geweest als ik één treetje hoger had gestaan.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 Ja. Terwijl Gim rustig naast mij komt zitten... ...staat Edwin Cornelissen in de katakombe bij uh, de Short Track Hall... ...bij die andere zilveren medaillewinnaar van vandaag. Shinky Knecht, ja, ik kijk altijd een beetje naar de lichaam staan naar zo'n finish. En wat ik bij jou zag, dat was uh, de vuist gebald... ...en een pets op de helm van de Koreaan. Ja, maar dat was meer de felicitaties uh, dat hij het goed gedaan had. Dus uh, nee hoor, niks, geen, uh, geen pauk wil. Nee. Maar wat overheerste er nou bij jou?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 Ja, het was hartstikke mooi. En de eerste rit uh, verliep wat moeizaam. Ik voelde mezelf net een kleuter. Maar ik heb mezelf net op de plek gezet. En gewoon een half-finale, gewoon alles half scheelde ik had. En, uh, en die was gewoon goed. Daar kon ik tevreden over zijn. En uh, de finale gewoon genoten van het moment. En uh, zo hard mogelijk Want Was dat in die heat toch een beetje ja, de onwennigheid aan zo'n Olympisch toernooi? Met, met, met alles wat erbij komt. Kijk, wat was het dat het uh, kleuterachtig was? Het uh, dus was gewoon. Ik was, uh, ja, ik was te bang en ik wou geen fouten maken. En dan uh, krijg je dat soort dingen. Dat was het vooral. Ja, hoe heb je de boel weer op de rit gekregen? Had je een pep talk nodig? Uh, spreek je jezelf dan even streng toe? Ja, gewoon even toe. Dit troeg helemaal nergens op en dan uh, gaan we gewoon een paar seconden laten gaan en we weer volle bak. Ja. Uh, je klinkt heel nuchter en onderkoeld, maar het is gewoon zilver, Shinky. Het is gewoon zilver, maar we hebben nog drie medaillekansen, dus we uh, blijven gewoon uh, rustig. Stap 1. Stap 1 is gemaakt, ja. Mooi zo, hij blijft hopen, Shinky Knecht. Uh, inmiddels is hij trouwens aangeschoven hier. Guus Hiddink, oud-coach van uh, Real Madrid, PSV, Chelsea, bondscoach geweest van Rusland, Turkije, Australië, het Nederlands elftal en Zuid-Korea. Waar, je, waar Guus ik misschien wel het grootste succes heeft behaald. Nou, laten we even teruggaan in de tijd om precies te zijn naar het WK in 2002. Hier in Zuid-Korea. Zuid-Korea wordt overspoeld door een zee van rood. Sensationele resultaten van de Zuid-Koreaanse voetbalploeg. Mark, hij scoort. En Yves Jolom klopt. Het is uit voor Portugal en het sprookje van Zuid-Korea gaat verder. Het sprookje gaat door nu naar de volgende ronde. Dat is uh, unicum in, in de Koreaanse historie. Zuid-Korea speelt in de tweede ronde tegen Italië. Geen eenvoudige klus. Mark probeert een kaats. Even paniek en daar is hij toch. Hij is het toch de gelijkmaker. André Lee. Kombal en het is aan. En het sprookje duurt voort. Het is onwaarschijnlijk. Het bestaat niet en het bestaat nog. In de kwartfinale treft Zuid-Korea opnieuw een groot macht. Spanje is dit keer de tegenstander. Hong Moon, po kan het vonnis over Spanje voltrekken. Bereidt u zich voor op een orkaan, op een ontploffing. Ja, ja. Het stadion van Gwang-Yu zal in de toekomst de naam van Fus Hidding dragen. De zoon van de achterhoek, maar nu van Zuid-Korea. Meneer Hiddink, u heeft natuurlijk de Europa Cup 1 gewonnen met PSV, de wereldbeker gewonnen met Real Madrid. Maar is dit nou eigenlijk het grootste succes geweest? De, die, die mooie zegentocht uh, uh, tijdens het WK in Zuid-Korea, met Zuid-Korea? Ja, het is al wel lang geleden hoor. Het is alweer hoe lang? 15, 16 jaar geleden ongeveer. Ja, nee, ik hoor nu... De, dit had ik nooit gehoord, eerlijk gezegd. Maar ik heb wel beelden gezien, maar ik heb nooit de radio gehoord. En het blijkt dat dat nog, nog meer emotioneert vaak dan, uh, dan tv. Uh, ja, nou ja, Wereldbeke met Madrid is fantastisch. Uh, Europa Cup met PSV is fantastisch. Maar dit was iets onverwachts. Uh, Korea stond, ik weet niet, bijna 100 op de FIFA-ranking. Uh, 80 of zo. En uh, ja, we hebben anderhalf jaar hard kunnen werken met een... Met een ploeg die echt op laatst zo, zo competitief was en ja, het geluk afdwong. Maar dan blijkt ook wel dat een coach het verschil kan maken. Ik had het grote voordeel dat ik de, de eisen werden ingewild van mij... om met dit team anderhalf jaar, zoals wij het Nederland-bankkastmodel kennen... met de volleyballers. Ik kon ze anderhalf jaar, kreeg tot mijn beschikking. Ze werden vrijgesteld van clubverplichtingen. Ik kregen een groot budget van eh, onder andere Hyundai, om de wereld over te trekken. Want dit was een gesloten gemeenschap in voetbal. Dus die jongens hadden geen ervaring, speelden allemaal in Korea... waren angstig om naar buiten te gaan. Dus ja, ik denk, we moeten de wereld in om een paar tikken over de neus te krijgen. En toen, dat weten jullie niet, maar toen ben ik ook helemaal afgemaakt. Dat heeft men mij later verteld. Want ze zijn zo beleefd, dat durven ze niet te vertellen Met, meteen. Ja, maar toen kon ik de wereld over. En de jongens werden meer voetbal en werden meer streetwise. Dus... Met die enorme successen, uh, ja, je bent een godheid geworden in Korea. Hè? Wat, mij, wat ik nou zo jammer vind, je komt hier het stadion binnen. Er zitten geen Koreanen meer op de tribune. Want als die jou hadden gezien, dan was het een en al orkaan geweest. Ja, ik praat er niet graag over. Maar ik kom net Helemaal, bij, ja. bij Shanky Knecht vandaan. Ik ah. ben naar. Uh, naar de short track geweest. Had daar zaten live, veel Koreanen. Nog nooit live gezien. Hè? Ja, dan, uh, dan worden er een paar selfies gemaakt. Maar herkenden ze je inderdaad ook allemaal massaal? Of, of waren het gewoon de mensen die dichtbij zaten? Nee, het, het gaat redelijk massaal. Ik had gisteren een pet op en dan loop ik door het dorp. En dan gaat het goed. Maar ja, ik, ik praat niet graag Maar u was maar, dus in dat andere stadion. En wat ik dan wel even ja. wil weten. Want dat was een stadion vol met Koreanen. Zuid-Koreanen ja. en de wonden Zuid-Koreanen. Hoe los ging het daar? Ja, dan worden, ze, dan worden ze helemaal, gaan ze helemaal doodlin. Koreanen, die de, daarom ben ik ook gek op dit land, dat zijn voor mij de Latino's van, van Azië. Die, als, als ze gaan, positief of negatief, dan gaan ze helemaal tot het eind. Helemaal tot het eind, dat hoor je ook in het stadion, als die twee jongens... Die sloot uh, Shinky in, in de halve wegen sloot ze hem in. Ja, dan gaan ze, gaan ze schreeuwen. Dan joelen ze op de bank en uh, op laatst voelen ze dat, ze dat ze het gaan halen. Dan gaan ze, gaan ze helemaal in het dak. Ja. Even een tussenvraag, wat voor jas heb je aan? Het is koud. En ik had uh, geen jas, een uh, dikke jas bij me. En toen heb ik mijn tolk van de KFV destijds, van de voetbalbond. Die is inmiddels. Een general secretary die heeft ons twee jassen gegeven. Dat is gewoon van de Koreaanse ploeg? Uh. Ja, ja, van de Koreaanse voetbalbond. Ja. Maar wat heb je de afgelopen dagen hier gedaan? Want uh, je bent naar Seoul geweest, hè, de hoofdstad. Ja. ja, we hebben nog steeds uh, een foundation... die gericht is op de, de minder bedeelde gehandicapten in Korea. We openen per jaar een veldje, één, twee veldjes. Aha. Dus daar uh, gaan we wat fondswerving doen, meestal hier. En dan gaan we weer wat veldjes uh, neerzetten. Dus... Vandaar dat we in seoul waren. Een paar dagen om weer wat nieuwe mensen te strikken daarvoor. Jij zei net, ik praat er niet graag over. Maar dit doet me ook weer een beetje denken aan de status van die andere godheid op voetbalgebied in Nederland. Johan Cruijff. Die ja. opende ook allemaal veldjes natuurlijk. Ja. Nou ja, ik, ik ben met mijn partner hier. En uh, ik, ik heb die WK natuurlijk beleefd zoals je als, als rare, gekke topsporter beleeft. Met de oogkleppen op. Ik had mijn één opdracht hier. Zorg dat je bij de laatste 16 zit. Zo niet, dan, dan verliezen wij ons gezicht in, in, in Azië en in de wereld, vinden zij. Koreanen, Japanners. Dus daar stonden op alle gebouwen 16 toevoegd met tolk van wat betekent dat? Nou, dat moet jij voor zorgen dat wij bij de laatste 16 komen. Ben je, ben je 60 of 70 op de ranking? Nou, ga er maar voor zorgen. Dus, is toen gelukt, ja, en dan uh, zegt zij ook van ja, dat kan allemaal wel zijn met het voetbal leuk en aardig en mooi. Maar ik weet inmiddels ook dat in deze zogenaamd mooie, perfecte maatschappij... ook achter de deur nog wel eens wat uh, ja, andere zaken spelen. Onder andere de, de, de zorg voor, voor de gehandicapte mensen... even makkelijk gezegd. En daar zorgen ze voor, maar, maar minimaal. Minimaal niet aandacht geven, minimaal uh, uh, supporten. Toen hebben zij gezegd van wel, je bent nu wel bekend... maar doe er wat mee hier in, uh, in Korea. Zodoende heeft zij die kleppen opzij gezet en met andere mensen zijn we hier bezig Ja wel goed, je treedt dus eigenlijk gewoon eigenlijk uit die voetbalwereld even daarmee. Ja, dat is natuurlijk. Uh, kijk Rintje zit hier en als je in de top zit, dan, dan vereng je vaak. Ja, spreek me tegen als niet zo is rintje, maar absoluut. je verengt vaak. En dat moet ook, anders je moet niet relativeren op het moment dat je bezig bent. Dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb vele conflicten gemaakt, ik heb ruzie gemaakt in het land in de beginperiode. Toen je op moest boksen tegen de hiërarchie, tegen anciëniteit, et cetera, et cetera. Nou, we hebben slechte uitslagen gehaald. Bewust, bewust de zware confrontaties opgezocht tegen Frankrijk, 5-0 verliezen. Tsjechië, 5-0 verliezen. En noem maar op Uruguay, alle, alle landen hebben gespeeld, maar de jongens kregen daardoor uh, veel ervaring. Ja, maar dan, dan word je afgemaakt. en Ik heb me zo gefocust dat je de rest op een gegeven moment niet meer ziet. Nou, dan zijn er gelukkige men, mensen in je omgeving die als het allemaal over is... even de, de ogen openen, de kleppen weghalen en zeggen... hé, hey, er is meer. Op dat moment is er dan nog meer. Maar niet als je aan het voorbereiden bent naar de spelen. Dat is herkenbaar. Ja. Nee, maar als topsporter heb je heel vaak oogkleppen op. En uh, die oogkleppen gaan passen. Bij mij zijn ze uh, uh, na het schaatsen. Zijn ze pas opzij gegaan. Dan denk ik van ja. Eigenlijk heb je heel bekrompen geleefd als topsporter, Heel egoïstisch. Maar op dat moment is dat een keuze. En daar moet je ook geen spijt van hebben. Want op dat moment wil je op de manier hoe jij dat wil bedrijven. Is het ook een noodzakelijke keuze? Kun je topsporter zijn zonder egocentrisch te zijn? Mm. Natuurlijk, er zijn heel veel mogelijkheden. Maar je moet op dat moment kiezen wat het dichtst bij je staat. En, en dat gedeeltelijk bepaalt dat ook wel een omgeving om je heen. Als je mensen hebt die, die het anders willen en die gaan jou langzaam bewerken... Ja, dan kan het ook anders. Ja, je kan zeggen, van je moet oogkleppen op hebben. Maar je moet toch ook ergens ja, een soort van gek zijn... Om, het, om je zo te kunnen focussen, zo voor één doel te gaan. Nou ja, tofsporten zijn, zijn ook heel vaak gewoon autisten natuurlijk. En die... Uh, die leven voor één ding en, en dan zijn die oogkleppen, is uh, soms een heel logisch gevolg. Maar ben je blij dat jij ze hebt afgegooid? Nou, ja, maar je krijgt gewoon na topsport een totaal ander leven. Uh, je wordt sowieso socialer ja. omdat je meer tijd krijgt en maakt om met, uh, met vrienden, kennissen, uh, uh, leuke dingen te doen. Waar je al topsporter uh, geen tijd voor gunt. Even, even terug naar die, die druk die je hebt als, als topsport, maar ook de druk op Zuid-Korea, uh, meneer Hering, die u ook voelde toen met dat voetbal elftal. Ik kan me uh, voorstellen dat de druk op het uh, team van Zuid-Korea bij deze Olympische Winterspelen ook zo groot is. Is die nou een beetje weggenomen doordat ze nu goud hebben op uh, short track? Ja, ik denk wel dat zij kansrijker waren, werden geacht dan, dan wij destijds. Maar desalniettemin hebben ze het uitstekend gedaan om in die druk die zij toch wel ervaren. om meteen, uh, meteen de goud te halen. Dat, dat neemt nu veel weg, denk ik. Voor de en kunnen ze dan ook in zo'n flow komen waarin u uh, toen terecht kwam? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat, het is ja. wat ik zei, het zijn voor mij Latino's van, van Azië. En als die eenmaal, ook als, als het negatief gaat, dan, dan komt er een droefheid en een en een tristesse trieste, overheen. Dan presteren ze ook niet meer. Dan moet je ze helemaal uit de put halen. Dus die, die emoties zijn naar boven en beneden enorm. Dus Shinky is gewaarschuwd? denk het wel. Ja, nog even over die verschillen hè. tussen ons en de Koreanen. Radio 1 presentator Misha Blok, die werd geboren in Zuid-Korea. Ze groeide op in Nederland en is nu tijdens de Olympische Spelen terug in haar geboorteland. zij stort zich vol overgaven in de soms bizarre Koreaanse cultuur. En de grote vraag is, trekt ze dat wel of trekt ze dat niet? Nou, je hoort het iedere dag in Misha's 6 High. En vandaag bezoekt ze een Koreaanse waarzegger. Hey. Het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig Maar in het hypermoderne en hoogopgeleide Zuid-Korea zijn mensen dol op waarzeggers Er zijn zo'n dus half miljoen, dus mensen gaan er graag naartoe Je vindt ze overal, op straat, maar ook hier in dit kantoortje op de tweede verdieping Ik heb er zelf niet zoveel mee, want ik vind het zelf een beetje eng om te weten wat de toekomst mij gaat brengen Maar toch ga ik er vandaag eentje bezoeken En ze heette Song. en dat betekent zeven sterren zo, Ik heb net mijn uh, schoenen uitgetrokken, slippers aan. Maar dat is heel gewoon in uh, Zuid-Korea. Want dat moet eigenlijk overal als je naar binnen gaat. Annie, heel Een altaar gemaakt met uh, allemaal gouden kaarsen op uh, de voorste rij. En daarachter schalen met rijst. Aan het plafond hangen lotusbloemen. Ik heb er een deze man kan de toekomst voorspellen, want hij maakt contact met de goden... en hij krijgt in zijn oor gefluisterd de, de boodschappen. En waarom willen zoveel Koreanen weten hoe hun toekomst eruit ziet? De mensen willen gewoon weten welke slechte dingen hen te wachten staan... zodat ze zich erop kunnen voorbereiden. Ik vraag hem of ik veel geld ga verdienen. Hij schrijft mijn geboortedatum op... Gooi je nou een zermam je aan. Oké. Ik geef dus op dit moment te veel geld uit en ik moet een beetje uitkijken met drank. En uh, ik ga een paar keer trouwen. En uh, misschien kom ik dit jaar nog in contact met een politiestation. Juli, augustus, oktober en november moet ik uitkijken. Want dan zou ik wel zo'n een slachtoffer kunnen worden van een crimineel iets. Uh, ja, ondertussen kijkt hij op zo'n uh, schema. Dat is een geplastificeerd schema. En dan zie ik allemaal tekens en ik zie uh, data staan. Hoe precies zijn zijn voorspellingen, vraag ik hem. 80% van zijn voorspellingen kloppen volgens hemzelf. Het komt dus regelmatig voor dat hij mensen slecht nieuws moet uh, brengen. Dus dat mensen gaan overlijden. Maar dan vertelt hij wel ongeveer een maand of twee maanden van tevoren... van nou, er gaat iets ergs gebeuren. En hij vindt het wel heel erg moeilijk om dat soort uh, boodschappen te brengen. Als hij zelf vragen heeft over de toekomst, waar gaat hij dan naartoe? Zijn en toen zei hij van, nou, ik luister gewoon naar de goden, naar zijn eigen vaste god. En hij weet ook, hij is nu nog niet getrouwd, maar hij weet dat hij binnenkort gaat trouwen. Nou, dan wens ik je alvast een heel fijn huwelijk toe. En natuurlijk wil ik van hem weten hoe de Nederlandse sporters het gaan doen... deze Olympische Spelen. We gaan het toch wel goed doen. Ook al kijkt hij niet veel tv en weet hij niet veel van sport. Maar we gaan het goed doen. Nou, wel leuk en aardig zo'n voorspelling. Maar er moet ook gewoon betaald worden. Dus dat is uh, 50.000 won en dat is zo'n uh, ja, zo 40 euro. Nou, we zijn een half uur verder bij een waarzegger geweest. En uh, nou, de man heeft me verteld dat ik moet uitkijken... want ik kan op een politiebureau terechtkomen met wat, weet ik nog niet. En ik moet uitkijken met drank. Dat wist ik al langer, maar nu heb ik het ook een keertje van iemand anders gehoord. Nou, het hele grapje heeft me zo'n uh, 40 euro gekost. Ja, betaald aan een man die op een schema heeft gekeken... waar mijn geboortedatum op staat. En die iets heeft gehoord van een of andere god. En in het kader van, vind ik dit wel wat of vind ik dit niks? Nietjes, zeg, Oh no. En die voorspelling dat Misha binnenkort op een politiebureau belandt... die is inmiddels al uitgekomen, want ze moet er inderdaad naartoe morgen. Ze is namelijk haar paspoort kwijt. Je kan het ook allemaal zien. Er is ook een filmpje van gemaakt. moet je naar NPO Radio 1.nl gaan. En morgen uh, duikt Misha weer in een ander typisch Koreaans fenomeen. Maar ik vraag me af, meneer Hidding, dit typische uh, Koreaanse fenomeen... de waarzegger, bent u er ook geweest? Nee, nee ik denk omdat je daar weg moet blijven. Te duur. Nee, dat niet, dat niet, maar ja, ik heb, daar, heb ik, daar heb ik weinig of niks mee met dit. Nee, als ze allerlei goden aan gaan roepen. En dat is typisch spellen. Koreaans? Ja, ze, ze, Aziatisch, zoek... denk ik, ja ze zoeken wel krachten daarboven. Nee, ik, maar ik, ik hoop en ik denk ook niet dat zij zo gevoelig van... je zal maar even gezegd worden dat je binnen twee, drie maanden... iets crimineels overkomt, wat dan ook. Ja. Dan denk je, ja. En die gouden medaille van Carlijn Achterreekt hier... had ze niet voorspeld, hè? dus dat had ze, hij niet voorspeld. Dat had ze eigenlijk moeten vragen. Ja. Zeg maar even wie, dan ben je heel concreet. Hè? Ja. Vraag, vraag zulke mensen maar, zeg nou concreet... wie, wie wint er over ja. een paar uur de, de gouden medaille? Dan... Nog even over dit land trouwens. Is er veel veranderd in Zuid-Korea sinds ja, ik uh, dat WK? Ik, nou, niet alleen, ook altijd. Ik heb wel een groot respect voor, voor dit land. Waarom? Om als je naar de geschiedenis kijkt, dat als je mid-50, kom net uit de oorlog. Ik heb foto's, filmpjes gezien. Nou, de, het land lag letterlijk in pijn, Letterlijk in pijn. Binnen drie generaties staat hier een land wat, wat, wat leidend is op vele gebieden in de wereld. En ook ten aanzien van 2000 toen ik begon hier en nu, 18 jaar later, is er enorm veel veranderd. Ik landde de eerste keer nog op een oud vliegveldje Kimpo. Nou, dat is de twee, drie jaar later, was dat het enorme eentje eh, en de stad zelf ook. Dus ik vind, ik vind dat er enorm veel veranderd is. Ook niet alleen gewoon qua infrastructuur. En dat zie je hier nu je hierheen gereden bent met de trein of want dit was een heel arm gebied met de trein rijden makkelijk, et cetera. Maar ook in, in, in de beleving van mensen vind ik. Nu veel veel jonge mensen. Die komen langzaam op positie, wat vroeger ondenkbaar was. En wat alleen maar echt weggelegd was voor als je al heel lang in een bedrijf werkte. Uh, en dan had je, ik overdrijf een beetje, maar dan had je een zwart pak aan en een donkere das en dan bepaalde jij wat er gebeurde. Want senioriteit was.. Uh, was in die tijd ja eigenlijk, eigenlijk bepalen. Is er nog, maar veel minder. Jonge mensen krijgen nu vaker een kans in bedrijven... om hun ideeën, wat vroeger bijna niet aanvaard werd... als een jonge man, vrouw, een idee had in een bedrijf... dan moest dat heel voorzichtig en met omwegen gebracht worden... bij de hogere lagen, dat die daarmee kwamen. heb jij het idee dat jij daar iets... Ja, aan geholpen hebt. Dat jij ze bijvoorbeeld ja. wel de ogen hebt geopend met dat WK. Want dat, dat zou... was dus ook die hele hiërarchie rond die ploeg. Ja, dat zou iets te... Maar ja, voetbal kan iets veranderen natuurlijk. Het heeft wel wat veranderen, heb ik gehoord. Want ik was alleen maar het domme voetbal bezig. Maar op een gegeven moment werd ik, werd ik uitgenodigd om een eredoctoraat aan een universiteit te komen ophalen. Nou, ik heb nooit gestudeerd, dus wat, wat moet ik dan, met, dan mee? Maar toen zei hij: ja, nee, maar in communicatie en, en in bedrijven, et cetera passen ze nu een methode toe die, ja, die jij ook toegepast hebt in, in het voetbal? Nou, wij zorgen gewoon dat we een team proberen heel competitief te maken. En daar hoort bij dat jonge spelers met oude spelers samenspelen... en soms gedienstig zijn, of een oude speler moet gedienstig zijn aan de jonge spelers. Dat was daarvoor ondenkbaar. Ik heb meegemaakt dat ik partijen speel op training. Dat ik denk, waarom, waarom scoort die jongen nou niet? En dan zat hij om zich heen te kijken. En dan zat hij te wachten tot zijn collega spits kwam. Om het, om het balletje erin te tikken. Ja, en dat heeft zich wel op, omgezet, zegt men mij, in bedrijven onder andere ook. Ja. Wat een fantastisch verhaal. <laughs> Ik zie het zo voor me en dat je denkt, op, wat gebeurt hier nou? Ja. op een voetbalveld. Ja, omdat het iets, iets ondenkbaars was voor, voor hun ook, ja. Ja, ja. Zeg, we gaan nog even terug naar een uurtje geleden. Uh, want toen kaapten de Nederlandse vrouwen hier... op de eerste schaatsafstand van de Spelen... meteen alle medailles weg. Nou, winnares Carlein achterreikt en de nummer 2 Irene Wust die hebben we al gehoord. Alleen de bronzen winnares op de 3000 meter nog niet. Nou, Antoinette de Jong staat bij Steven D'Alebout. Ja, hoe zit het voor jou, deze eerste Olympische medaille? Ja, het is, uh, het is een hele mooie medaille. En, uh, het is, ja, je wil graag de race van je leven rijden, zeg maar. En als dat dan op dat moment...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 Ik weet gewoon dat Mio gewoon ook echt een sterke, uh, vlakke race kan rijden. En dat heeft ze ook laten zien in Calgary. En toen dacht ik van ja, ik moet wel mee. En zij begon iets harder. En toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik gaan zitten en nu moet ik gaan schaatsen. En eigenlijk vergat ik soms een beetje te schaatsen. Daar baalde ik wel van. En ik al graag de rit winnen natuurlijk. En ik wil gewoon heel graag ook die rondetijden vast blijven houden op die dertigers. En dat... Ja, dan, dan zie je dat je voelt dat je, dat je dat net niet op dat moment kan en dan baal je er gewoon van. Had jij daar nou vooraf in gedachten van, ja misschien is er vandaag wel goud mogelijk? Ja, ik voelde me goed. Ik uh, reed in de training, reed goed. Ik had uh, eigenlijk het gevoel wat ik eigenlijk moest hebben. Alleen, uh, ja, het kwam er niet uit vandaag. Hoe verlaat je de hal hier? Wat voor gevoel? Uh, nu nog een beetje met een gemengd gevoel, maar ik denk dat ik over overmorgen of, uh, en uh, overmorgen zeker heel erg blij mee kan zijn. En nu is het gewoon eventjes. Uh, hmm. Maar goed, dat heb ik om mezelf te danken. Maar het is gewoon eventjes. Het is gewoon nog eventjes, uh, moet nog even laten bezinken, denk ik. Het kwam er net niet uit. Die is echt teleurgesteld. Ja, dat hoor je. Ja. Maar ik, ik kan me dat wel voorstellen. Maar uiteindelijk, als je dan toch uh, terug moet kijken, heeft ze toch ook onwaarschijnlijk goed geschaasd. Ja, en als je een bronzen medaille pakt op de Olympische Spelen, mag je toch wel blij zijn. Zeker. NPO, Radio 1. Nu het 1 minuut over half 3. Jan van der Putten. In het noordwesten van Syrië is een Turkse legerhelikopter neergeschoten. Volgens president Erdogan voerde toestellen missie uit tegen Koerden in de regio Afrin. De Koerdische militie, IPG, zegt dat ze inderdaad een helikopter hebben neergehaald. Nederlandse spermaklinieken weigeren al jaren om gegevens aan te leveren over kinderen die voor 2004 zijn verwekt, meldt Nieuwsuur. In 2004 kregen kinderen van spermadonoren het recht om te weten wie hun biologische vader is. En maar één kliniek heeft spermadonoren gevraagd om informatie. Bij een ongeluk met een de dubbeldexbus in Hongkong... hebben zeker 19 mensen het leven verloren. Er zijn zo'n 50 gewonden. Die bus zou te hard hebben gereden. En de politie in Arnhem verdenkt een man uit Mook van zware mishandeling en poging tot moord. Die man raakte gisteren met drie anderen gewond. De politie denkt aan een uit de hand gelopen ruzie. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Gio Lippens. En aan tafel nog steeds Rentje Ritsma, maar ook Guus Hidding. En meneer Hiddink, u vertelde net over... Ja, dat je met sport verandering teweeg kan brengen. Met, met voetbal was het zo. Nu zien wij ook de toenadering tijdens deze spelen... tussen Noord- en Zuid-Korea. Hoe, hoe kijkt u daarnaar? Ja, was toch iets sceptisch op zich vind ik het, vind ik het uh, fantastisch... Dat, uh, dat wat nu gebeurt... alleen... Wordt het een, een politieke show? Gaan, we, gaan mensen hiermee op de loop? Uh, maar ik vind het op zich een, een, een goede zaak. Alleen, ik wil wel graag zien stap 2. En stap 2 is nu verder doorzetten wat hier door middel van sport uh, bereikt is. U was gisteren ook bij die openingsceremonie. Was het dan ook alleen maar een, een show, een symbool? Of zat er toch meer achter? Nou, het gevoel van de mensen, want ik stond tussen de Koreanen en ik zat tussen een hele grote groep Koreanen in, is toch wel, en ik weet dat uit ervaring, die hunkering om één te worden, is bij, bij de gewone man en vrouw in de straat is, is, heel, groot. is heel groot. Ik had het destijds zelf met uh, mijn technische staf, daar zaten Koreanen in. Nou, die hebben de oom en opa en oma in het noorden wonen, dat is gewoon familie, en daar hebben ze gewoon twintig, dertig. 40 jaar geen contact mee kunnen krijgen. Niet, niet per telefoon. Ja, ook zelfs niet per postduif, bij wijze van spreken. Dus, en dat is heel schrijnend. Dat is heel schrijnend. Dus bij die bevolking voel je dat. En dan denk ik, jongens, boven in die top. Dan denk ik, oh, oh, oh, kijk nog eens even naar de sporters. Kijk naar muziek. Ik zeg altijd, sport en muziek. Ja, daar heb je niet zoveel grenzen. Of bijna geen grenzen. Maar ze hebben hier nu wel een president die die toenadering heeft gezocht. Hè? Die meneer Moon, die afgelopen mei is gekozen. Ik had ook het idee, daar op die tribune in dat uh, Olympisch stadion... dat die handdruk, dat het ook echt wel gemeend was. Uh, dat straalde met wel iets vanaf. Met wie? Met... De handdruk met uh, de, de zus van uh, de leider uit Noord-Korea. Ja, nou, dat is het voordeel dat je even dat de tv gekregen hebt. Ik heb dat zelf niet zo kunnen zien, maar ik, uiteraard is dat dan zo. Nou, dat is dan te hopen, dat het voor de bühne, voor de tv-camera die inzoomt... Ja, dan weet, weten we of het, dadelijk weten we of het toneel is... of hm. dat het nog echt voortgezet gaat worden. Dat is, vind ik, uh, voor mij doorslaggevend deze toenadering. Over toneel ik, gesproken? Oh, toch, ja, rintje, zeg jij ja, ja, maar. Ik had deze vraag vandaag ook gesteld uh, in, uh, in de shuttle... met, uh, met onze Koreaanse chauffeurse... En die zei ook van, nou nee, dit is gewoon een uh, spel. En de spelen zijn straks voorbij. En dan is alles gewoon weer bij het oude. Dus die hebben er absoluut geen vertrouwen in dat, daar, uh, dat er verandering gaat komen. Dat zou heel jammer zijn. Hè? Maar ja. ik wou zeggen, over toneel gesproken. Uh, voetbal in Nederland, daar uh, moeten we het ook nog even over hebben. Uh, de actualiteit van dit moment. Hè? Ronald Koeman, de nieuwe bondscoach. Wat vind je ervan? Ja, ik denk dat het een heel logisch gevolg is. Om uh, vanaf de afgelopen tijd, om, om Ronald nu... Uh, ...bondcoach te maken. Dat vind ik een heel logische stap. En dan op, ik denk ook op een juist moment. Uh, Ronald heeft uh, zijn trainerscarrière uh, nog niet gehad, zeg maar. Maar hij is in Nederland geweest bij de clubs. Uh, buitenland gewerkt. Heeft mooie dingen. Heeft kampioenschappen gehaald. Heeft ook, en dat maakt iedereen mee, ook tik over de neus gekregen. Dus ik denk dat hem dat nog, uh, zeker ook in het buitenland, wijs heeft gemaakt... ...hoe je duidelijk de, Nederlands, de Nederlandse voetbal moet gaan benaderen met... Tuurlijk, we hebben het altijd over de Hollandse school. Voor mij is dat niet 4-3-3. Dat is, wat doe je in de momenten van het voetbal? Wat doe je als je aan de bal bent? Wat doe je als je niet aan de bal bent? Wat doe je in de omschakeling? Dat zijn vrij technische dingen. Maar daar, daar gaat het mij om. En met de, de, de kennis en ervaring die, die hij nu als trainer opgedaan heeft in andere competities. Denk ik dat hij heel realistisch het Nederlands voetbal kan benaderen. Wordt u dan nog geraadpleegd? Belt de KNVB dan nog even met. Nou, wat zou meneer Hidding ervan vinden? Nee, nee, nee. nee. Ik heb, uh, ik heb niemand van de KNVB gesproken. Dat, dat hoeft ook niet. Nog wel eens contact? Even nadenken. Ik heb wel met mensen af en toe contact die, die daar nog werken... Waar ik, waar ik met plezier mee gewerkt heb. Maar heb je er geen behoefte meer aan of, uh, om, om dat contact te hebben... Of, of, of komt het gewoon niet van die kant af? Nee, ik heb, ik heb contact met mensen van de KNVB... waar ik prettig mee gewerkt heb, ja. nog steeds, ja. Ja, want ik vraag me net even maar Daar af, zijn he? ook wisselingen van de wacht geweest. Ja, er is veel veranderd. Ja, dat is veel, ik, voor mij persoonlijk, maar dat is zeer persoonlijk ten goede. Ik denk nu dat het, uh, het management... Uh, wat rustiger is en, en ook heel realistisch is en inschat. Dat, kijk. Oranje gaat nu ook een moeilijk programma in. Dat kan goede resultaten opleveren tegen, tegen, de, grote, tegen de grote landen. Maar veel slechter kan ook niet. Dus, uh... Maar als dat. Ja, nee, maar als het, dat klopt. Maar als het niet, niet goed gaat. denk ik nu dat er wel een, een directie, een management zit. die zich niet laat leiden door. of pers, ja, of de waan van de dag. Ze gaan nu, een, denk ik, een, een meerjarig relatief rustig programma in. Maar over tikken op de neus gesproken, nog even. want ja. uh, Je zei net over Koeman, hè? het is goed. Hij heeft ook een paar tikken op de neus gehad. Dat maakt hem ervarener. Je hebt zelf ook die tikken op de ja. neus natuurlijk gehad. Ja. Laten we eerlijk zijn. Een uh, aantal jaren geleden was Koeman ook een van de kandidaten. Toen hebben ze voor jou gekozen. Heb je daar achteraf soms misschien wel spijt van? Nou, niet spijt. Ik heb maar Ronald heel open over gehad toen die geruchten uh, naar buiten kwamen. Heb Ik, ik heb ik heb er als speler natuurlijk al gehad. Ik heb Ronald als assistent trainer in Frankrijk gehad. Dus onze, onze band is gewoon heel direct. Dus ik heb hem daarover gebeld. En uh, heb ik hem ook gevraagd van... God ben jij nu al benaderd direct? Dan, dan stap ik meteen terug. Dat is makkelijk. Want ik beschouwde mezelf niet aan het eind van mijn carrière... maar wel in een fase. En ik zei... de jongere mensen mogen eraan komen... En dat bleek dus niet zo te zijn. Er is ook een spel van, van makelaars geweest die publiciteit zoeken, et cetera, et cetera. Dus dat was allemaal niet zo fijn. Nee, dus dat was heel, heel, heel direct met Ronald afge, afgekaart, zeg maar. En, en hij ging op dat moment ook nog... nog nog meer dan ook voor een buitenlandse, buitenlandse stap. En toen heeft de KVB dus uh, beslist wat ze, wat ze beslist hebben. Nu vertelde u net dat u niet van uh, de waarzeggers uh, houdt. Maar misschien kan u het gewoon zelf doen. Uh, zelf uh, ons vertellen. Want wat voor ambities heeft u nog? Heb jij trouwens ik... 40 euro op zak? Want uh, <laughs> dat moet je dan wel betalen. Nou, ik ben, is... ik ben... Hallo. zit er nog een club in? Of nog een bondscoachschap? Nee, ik vind het toch hartstikke lekker om met jonge mensen te werken. Ik zou zo veld op kunnen. Uh, ik heb daar wat mogelijkheden gehad, maar dan heb je het over landen die hier dichtbij liggen. China onder andere, maar dat trekt me niet zo. Het trekt me wel, als je daar wat zou kunnen betekenen. Ik heb wat lichte contacten bijvoorbeeld in de trainersopleidingen. Dat vind ik leuk, om daarmee mee bezig te gaan. Dat, uh, dat zijn wel leuke dingen. En een club? Nou, ja, als ik morgen... Als ik, als ik even niet te veel nadenk en de club komt morgen, dan zeg ik, nou, hup, als Chelsea met, komt, meteen beginnen. <laughs> maar het is gewoon heerlijk om met jonge mensen te werken. Dat kan ik vinden, maar het moet ook andersom nog klikken. De jonge mensen moeten ook niet zeggen van daar komt nu weer zo'n zo oude, uh, oude grijze duif van. Dat, dat moet ook niet. Daar moet je ook realistisch over zijn als, als coach. Is het moeilijk, zeker als je het, het spel zo fijn vindt, om wekelijks te doen met, of dagelijks te doen met deze jongens, moet je ook oppassen dat. Uh, dat je, niet, dat je niet een, een herhaling je moet ook, Het moment van afstappen van het podium is niet makkelijk. Zeker. Maar het vuur brandt wel nog steeds. Hè? Als je ja, kijkt ja, naar Dik Advocaat bijvoorbeeld. Ja. Ook Dik Advocaat bij Sparta. Daar spad ja, het er ook vanaf. Ik, ik vind het zo heerlijk als ik wedstrijden in het stadion zie. Of ik zie op de tv. Dan denk ik, hé, hey, jongen, ik zou zo graag nog even een beetje willen kneden. Individueel gericht vaak, hè. Maar je hebt spelers. Ik denk dat wij bijvoorbeeld nu zitten we in het schaatswereldje. Dat we heel veel in het voetbal heel veel kunnen leren. Van uh, de benadering als individu, teamspeler, individu. Van wat haal jij uit jouw uh, potentie, uit je kwaliteiten. Als je hier even niet goed bent, dan is je, dan is je schaats uh, zoveel te kort om, om goud te winnen. En ik denk dat we bij voetballers dat wij nog veel meer, veel meer eruit kunnen halen. Als ik dan... Maar dat is ook een gave hè, als coach zijnde. Dat je individueel de zwakke punten kan, uh, sterker kan maken. En, en niet heel veel coaches kunnen dat. Die hebben in, een algemeen programma. Ook hebben die. in een teamsport bedoel ik dan. Hè? Ja, maar dat is juist een gave. Ja, ja. Ik, kijk in, ik denk in de individuele sport, waar, waar, jij, dus voorna, waar jij dus uit vandaan komt... daar zit je altijd al te werken zelf als atleet. Van ik moet, oh, ik moet de limit moet ik weer verleggen. In, in voetbal kun je, of in andere teamsporten, maar we hebben het over voetbal, kun je die limit, ja, als die niet aangegeven wordt of steeds opgerekt wordt door de coaches en je hebt dat zelf niet, ja, dan, dan kun je nog makkelijk rondkomen in een, in een wedstrijd. En, en oh, iedereen vindt, oh, hij presteert mooi. Nee, ik zou meer kunnen presteren. Zie ik aan een paar jongens. Ik heb dan... ja, je zit te wijzen. Dus... Ja, nee, ja, ik vind het prachtig. Wacht Willem zit voor mij van PSV. Ik, ben, ik kom uit PSV, prima. Willems, die heb ik in de PSV-tijd even meegemaakt. Die zie ik nu bij Eindracht-Frankfurt. Geen top in Duitsland, gewoon een mooie middenmoot. Die zie ik nu bewust worden van... Oeh, ik moet nu veel meer leveren. En dan zie je hem ook veel meer... Dan zie je hem slank zijn. Mm. En dan zie je hem veel meer leveren in de wedstrijden. Dat betekent dus dat hij drie, vier jaar geleden... Misschien iets minder, maar ook die potentie had. Dat ik een jonge vriend wakker word. En hij is nu wakker. En dat vind ik mooi om... Kijken welke jongens... Welke jongens Jij zijn je bent nog naar... niet gestopt, Guus. Okay. Sorry, <laughs> Echt? sorry, dat ik nee, ja, ja, ik, nee, ik wil niet overnemen, de uitzending. Nee, dat, dat doet nee, ik helemaal niet. Ik, ik, ik wou alleen maar zeggen, ja, kijk, er wordt aan u getrokken. Want het is natuurlijk toch Zuid-Korea. U wordt van hot naar her gesleept. U moet ook uh, zo meteen naar de televisieopnames. Uh, die, die worden van tevoren opgenomen. Wordt straks uh, uitgezonden in Nederland. Maar u bent nog altijd toch een soort van waar, zeg ik. Als ik het zo hoor. Want u, u kan uh, jonge mensen inspireren, bijsturen en uh, verder brengen. En daar houdt van. En gratis. Ik heb nog één vraag, mag dat? Als het mag van de regie mag het gaat, van mij hoor. Gaat u nog naar mee sporten? Naar meer sporten? Ja, Hier. tijdens het spelen. Ja, ik ga morgen naar de vijf kilometer. Heel goede keus. Ja. <laughs> Oké, okay, nou we gaan er echt een eind aan maken. De klok tikt, tikt onherroepelijk verder. En wij gaan praten weer met de Olympische kampioenen... voor die enorme verrassing uh, van Carlijn alleen die de Olympische titel op de drie kilometer pakte. We hebben er al eerder gehoord. Maar zou het al een beetje zijn ingedaald? Nou, Steven Dalen bouwt vinger op. Moet ik je knijpen? Yes. Uh, ja... Ik zat bij mijn, bij mijn vader en zijn vriendin en, uh, en nou, die werden echt helemaal gek. En ik dacht, doe nou, rustig, doe nou, rustig, er moeten nog zoveel ritten. En, uh, maar uh, dat het lukt, dat is echt uh, heel bijzonder. Ik noemde in dat interview na jouw race het woord goud. En toen dacht ik achteraf van ja, dat is misschien, ja weet je, misschien wel ook wel weer heel erg hoog gegrepen Want er komen nog zoveel goede namen. Dat moet ook door jouw hoofd geschoten zijn. Ja, zeker. Um, Stuart, mijn vriend, die zei: nee, het is goud, het is goud. Ik zeg nou, er moeten nog zoveel goede. Ze kan ook vijf worden. En op een gegeven moment dacht ik: oké, okay, ik ben al vijfde. Dat is Olympisch uh, met. Uh, uh, hoe zeg je dat? Een uh... diploma. Ja.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 Alleen ja, voor mij was het al gewoon zo goed dat, het, dat ik dit uh, heb laten zien. En uh, ja, dat het zo uitbetaalt, dat is echt uh, fantastisch. Hier de tientallen meters vandaan won Sienke Knecht nog een zilveren medaille. En dan deze zilveren en de bronzen en die van jou erbij. Het, was, het gebeurde allemaal binnen een minuut. Hè? En ja, Jij hebt de mooiste van die allemaal. Wat, wat, wat heb je daarna...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 met Olympisch Goud is wel, uh, dat was wel even een beetje onwerkelijk. Je komt, je komt, tuurlijk was jij geen kleintje in het schaatsen... maar je komt wel uit, het, uh, nou, uit de luwte. En nu sta je in één keer hier, je bent Olympisch kampioen. Jij kan nooit meer in de luwte gaan rijden. Dat besef je nu wel. Het begint een, nieuw, een nieuwe carrière. Ja, zeker. Ik begin nu pas. Nee, ja, klopt. Ik was inderdaad altijd uh, een beetje in de luwte. En dat, dat uh, typeert mij ook wel als schaatsen. En uh, ik had gewoon altijd een beetje tijd nodig om erin te groeien. En uh, ik deed dat inderdaad op de achtergrond mee. Ik had al wel een medaille op het WK. Dus uh, ik had me al een keer laten zien. En uh, ik zat dit jaar gewoon kort bij. En... Uh, als je gewoon je beste race uit je carrière kan rijden op het goede moment... dan kan je gewoon meedoen voor de winst en dat is gelukt. Als je naar rechts kijkt, dan zaten daar nog een hele malle molen... waar je nu in gaat stappen en probeer ervan te genieten. Ja, dat ga ik zeker doen. Dank je wel. Gefeliciteerd. Ja, Guus Hidding, die zei het al, de Zuid-Koreanen zijn toch een beetje de Latino's uh, van Azië. En ja, deze band komt natuurlijk uit uh, Los Angeles, maar het is een echte Tex-Mex band. Dus ze hebben heel veel inspiratie uit die, ja, die, die, die passie van de Latino's. Het nummer heet uh, Let's Go, dus ja. ik zou zeggen Let's Go Gio. Ja, zullen we dat doen of zullen we toch nog even blijven zitten? Want we hebben nog 9 minuten en 47 seconden. En terwijl ik dat zeg is het alweer wat minder geworden. <laughs> maar goed, maar, uh, waarom wilde jij deze plaat nou zo nodig afkondigen? Ik vind het een hele mooie band. Oh, ik ik dacht dat je er echt... iets speciaals mee had. Nou, ik heb ook iets met die band. Ik heb ze ook een keer live zien spelen. Dat gaat het dak er echt af. Maar ik vind het mooi omdat Los Lobos... Ja, dat, dat, dat, wat ik al zeg. Zij, zij komen uit L.A. Maar hebben zoveel inspiratie uit die uh, Latijnse muziek. Dus ik vind het gewoon mooi. Ah, ja, prachtig. Eirintje, uh, Guus Hiddink is inmiddels vertrokken. Ja. Wat een bevlogenheid nog. hè? Prachtig. Je, als je die man praat dan ben je gewoon een en al oor. Hij, hij straalt een bepaalde hiërarchie uit, maar niet vervelend. Gewoon prettig om naar te luisteren. En ik kan me voorstellen, als hij echt voor een, voor een jong team staat... dat hij ook een bepaalde hiërarchie heeft... en dat hij die jongens ook om de vingers kan winnen. Die jongens die, hij, hij dwingt gewoon een bepaald respect af. En dat... Uh, ja, gewoon prachtig. Ja, je hangt als een lieper gewoon. Ja, geweldig. Nou. Hoe die man verhalen kan vertellen... Super. We gaan verder met de sport hè. van dit moment. Of van eigenlijk van morgen. Want morgenochtend om half zes. Nederlandse tijd. Dan verschijnt snowboardster Cheryl Maas aan de start van de Olympische sloopstyle. Ze is niet helemaal fit. Want ze heeft nog een beetje last van een hielblessure. Uh, Maas is met haar 33 jaar inmiddels een doorgewinterde naam in het snowboarden. Twee keer eerder deed ze mee aan de Spelen. En ze is nog lang niet klaar. In de bijdrage van Edwin Cornelissen blikt ze terug op de afgelopen Olympische missies. Cheryl Maas. Grande Torino. Kijk nog eens een keer om. Het is hem, hè? de Olympische Halfpipe. Ja, in Turijn stond ik bij de Halfpipe in het programma. En dat is niet echt wat ik toen deed met snowboarden. Maar het was wel heel leuk. En ja, ik reed eigenlijk heel goed. En in de finale wou ik net iets te veel. Gaat het nu goed met de rodeo-flip aan het begin? De hoogte is er. Ze gaat tegen de sneeuw. En dan is het tempo weg. Waardoor het tempo al kwam. Maar ik heb voor mezelf daar heel goed gesnoeboord en was hartstikke blij om daar te staan. De laatste sprong is goed. Die ze ook goed. Al ziet het er onrustig uit, maar ze weet dat het niet genoeg is voor het podium. Nou, zodra je de wedstrijd echt zelf rijdt, dan ben je gewoon met snowboarden bezig. Dus dat is altijd leuk. Bij de Spelen was het gewoon... Er kwam heel veel bij kijken. Een hele hoop nieuwe regels. Ja, en met, is ik samen met regels, dat gaat niet altijd goed. Dat kwam toen een beetje aan het licht. Ja, ik, ik moest in één keer andere soort dingen doen. En ik was zoiets van, ja bij mij werkt dat zo niet, maar zo moest het. En ja, er lagen wat uh, verschillen daar, maar dat is niet meer zo. Enjoy the Olympic Winter Games in Sochi 2014. Ja, toen kwam 2014 in Sochi was je er weer bij. En dus wist je wat je qua regels kon verwachten natuurlijk. Ben je er anders ingegaan toen? Ja, zeker. En uh, ik denk ook dat we een betere relatie hadden met, uh, met elkaar. Met NOC en SF en ook met uh, de, de, de Skibond vooral. En uh, ja, ik wist ook wat me te wachten stond. Je Hier deed ze net een 720 en ging daarmee onderuit. Nu doet ze iets rustig aan. En overeind blijven. Oh. Hey. Hey. Hey. En het was ook mijn eigen onderdeel. En ja, helaas had ik wel een uh, zware knieblessure uh, dat jaar ervoor. Waardoor het heel moeilijk was om, om echt mijn topprestatie te rijden. Olympische spelers zijn begonnen, hè? heb je dat gevoel? Uh, ja, je voelt de druk wel. Sheryl Maas redt het niet om in één keer naar de finale te gaan. Ja, dat brengt wel extra druk mee. Omdat je iets gaat doen waar je normaal gewend bent. En dan doe je dat niet. Waardoor je te veel gaat nadenken. Ik denk niet dat dat iets goed is voor een sporter. Die rails, dat is echt iets voor Sheryl Maas. Daar zal het toch niet fout gaan. Kom, Sheryl. Oh, oh, nee! Oh. Oh. Ja, ik voelde me niet goed voorbereid op die grote jumps... die toen bij de Olympische Spelen waren. Frontside 360 ook heel mooi uitgevoerd. Oh, nee! Wat is dit Olympisch toernooi? Dan een zware teleurstelling voor Sheryl Maas. Tot slot heeft iets heel anders. Hè? Wat was het nou met die handschoen? Geen commentaar. Snowboarder Sheryl Maas zou na haar tweede kwalificatierun... op het onderdeel sloopstijl een statement hebben gemaakt. En dat is verboden. Ja, dat was niet echt gepland of zo. En uh, ja, dat was gewoon iets spontaans wat gebeurde. En ja, yeah, shit happens. Na haar race toont Maas opzichtig haar handschoen met daarop een regenboog. Het internationale homo-symbool. Ja, ik had er niet echt over nagedacht. Ik wist natuurlijk wel dat er heel veel speelde en zo. En ja, uiteindelijk uh, sta je daar en je hebt zoiets van, ja... Ik weet niet of ik hier mag uh, schelden, maar je hebt zo, van, what the fuck, weet je wel? Waarom doet iedereen zo moeilijk hierover? Het is gewoon one love. En uh, iedereen moet zich met zijn eigen ding bezighouden en niet uh, wie een ander uh, leuk vindt. Pyeongchang 2018, New Horizons. Ja, dit jaar zijn er twee onderdelen, dus wel leuk dat ik dan twee keer kans heb om te laten zien wat ik kan. Uh, ik heb natuurlijk wel wat tegenslagen gehad. In die zin ben ik daar niet te blij mee met, met, met het trainingsprogramma wat ik heb gehad. Maar ik kijk er wel naar uit en ja, omdat het gewoon de derde Spelen zijn, weet ik nu nog beter wat er te wachten staat. En kan ik daar hopelijk beter op inspelen. Het is wat makkelijker om te weten wat er allemaal bij komt kijken. Ik had wel, nu ik bij de derde Spelen sta, zoiets van shit, had ik die in Canada ook maar meegereden. Want ik wil ook naar de volgende en dan zou ik vijf Spelen kunnen doen misschien. En dat zou wel iets leuks zijn geweest. Beijing! En dus zeg jij, ben ik er straks in Peking normaal gesproken ook weer bij. Want je hebt je laten inspireren door dat Birdsnest, dat stadion daar. Ja, ik was daar uh, afgelopen seizoen met een Big Air wedstrijd. En toen uh, kon ik ze aan natuurlijk dat ze de Big Air daar in het Birdnest wouden doen. Ja, en dat ziet er wel heel spectaculair uit en uh, ik zou daar graag bij willen staan. Dat was een reportage, even... oh. was een reportage van Edwin Cornelissen, onze snowboard-specialist. En Edwin, je hebt ook nieuws uit het ziekenhuis hier in Zuid-Korea... waar snowboarder Niek van der Velden ligt, want hoe is het met hem? Ja, want dat was het andere verhaal inderdaad vandaag. Uh, het nieuws wat zojuist is binnengekomen is dat Niek van der Velden... vanavond uh, in Korea succesvol geopereerd is aan zijn gebroken rechterbovenarm... De chef arts Kees Rijn van de Ogenband die geeft in dat bericht aan dat de breuk met een plaat aan elkaar is gezet. Niek zal nog enige tijd in het ziekenhuis moeten blijven. En ze kijken dan morgen verder hoe Niek eraan toe is. Van de Hogeband zegt het is belangrijk dat de operatiewond goed herstelt en dat de zwelling afneemt. Dus dat is het laatste nieuws over de Benjamin van de Nederlandse ploeg. De snowboarder, de freestyler die vandaag in actie zou komen op de sloopstijl. Ja, we weten hoe dat gegaan is hè, tijdens de warming-up gevallen. En eh, ik hoorde hier overigens, sprak Nicolien Sauer. Even, die hier rondloopt ook als een soort van razende reporter... maar die natuurlijk alles weet van snowboarden. Die had geluiden opgevangen dat uh, ja, de wind misschien ook wel de val heeft veroorzaakt van van de velden. Dat hij toch niet goed heeft ingeschat hoe sterk die wind was. Het waaide inderdaad ook wel uh, behoorlijk vanochtend. En als je dan van die schansen gaat van de sloopstaal... dan kan het zijn dat je een zuchtwind pakt en dat je dan verkeerd terechtkomt. Een lelijk terechtkomt. Dat is in ieder geval wat er gebeurd is met hem. Hij kwam dus terecht op uh, zijn arm. Aanvankelijk werd er gedacht dat zijn schouder uit de komen was en was er misschien nog wel enige hoop dat het nog goed zou komen voor zijn tweede onderdeel op deze Olympische Spelen, de Big Air, die nog op het programma staat. Maar ja, uiteindelijk de foto in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de schade veel erger was, dat het dus een gebroken arm was, dat de Spelen er voor hem op zitten zonder dat hij ook maar één tel in competitie is geweest en dat het in dat opzicht dus einde verhaal is. Maar goed, de andere kant van het verhaal is, het is zijn eerste Olympische toernooi, eigenlijk had hij er niet echt op gerekend, hij richtte zich volledig op Peking 2022, maar goed, er zal hij op dit moment niet zoveel omhalen. Maar hij zal vooral heel erg veel pijn hebben, letterlijk en figuurlijk. Dankjewel Edwin. Ja, Diek van der Velden was natuurlijk een van de verhalen van vandaag. En er waren vele mooie verhalen, maar we moeten toch ook even kijken naar morgen. Jazeker, want uh, inmiddels zit Rintje op zijn mobiel te kijken. De loting voor de vijf kilometer is namelijk net geweest. Dus de vijf kilometer bij de mannen ja. kijken we natuurlijk naar. Nederlands kansen. Uh, Rintje, hoe ziet het eruit? Nou, uh, Bob de Vries die zit uh, voor de dweil. Er zijn elf paren. Na vijf paar wordt gedwijld. Bob de Vries zit in paar 4 in de buitenbaan. En uh, in de binnenbaan uh, Simon pieler nielsen uh, Dan gaan we uh, naar de dweil. Dan hebben we Jan Blokhuizen in rit 8 in de binnenbaan. Tegen uh, Pieter Michael, de Nieuw-Zeelander, Nieuw in, uh, in de buitenbaan. Dan uh, rit 9, uh, ik noem hem toch even uh, Ted-Jan Bloemen tegen Zwerreloende Pedersen. Mooi rit. En, ja, rit 9. En dan daarna rit 10. Sven Kramer binnen. Tegen Patrick Beckert. Nou, dat is op zich gunstig natuurlijk. En in, in, de, in, de, ja. de, in de laatste rit uh, Timolero tegen, tegen Geisreiter. Maar, kijk, maar goed, in ieder geval... Uh, uh... Bob de Vries als eerste Nederlander. Ik zou ja, bijna zeggen, als ik naar kun, vandaag kijk, ja, hij gaat groot winnen. Ik zat er aan te ja. denken. Hij heeft af en toe van die uitschieters aan. En zijn persoonlijke, aan zijn persoonlijke records kun je zien dat hij het wel kan. Alleen hij doet het maar één of twee keer per jaar. En hij is al één keer goed geweest. Nou was dat wel in 2017. Misschien kan hij dat in 2018 <lacht> nog een keer. Dat zou wel een stunt zijn, hè? Ik bedoel, net zoals we vandaag dus Carlijn achter hebben gehad. Wat een dag. 1, 2, 3 bij het schaatsen. En we zilver we... bij het short track. Ja, ik wou net zeggen, laten we Sienkie Knecht ook niet uh, vergeten. Wat een, wat een enorme dag hebben wij uh, beleefd. Geweldig. En uh, ja, Sven Kramer natuurlijk super favoriet vanmorgen. Dus uh, het succes van morgen, dat zit er ook weer aan te komen. Dus ik kijk er nu alweer naar uit. Ja, en morgen zijn wij daar al om 8 uur ochtends op Radio 1. Om natuurlijk alles live te kunnen volgen van die spannende 5 kilometer. Ik, uh, ja, dan zit Jeroen Stomporst uh, Zeker, hier Zeker, dan ga ik wel kijken. Dan dat kun je wel bedenken. En Gio, jou schrijft u natuurlijk nog wel een keertje. Absoluut, doen we. Goed, dit was Radio Olympia voor vandaag. Zometeen Radar Radio met Jan Mom. Wij zeggen prettige middag verder. NTO Radio 1. Deze week een uitzending voor de echte vroege vogels. We zijn er alleen van 7 tot 8. Een prachtig uur met. Het regenwoud van Centraal Afrika.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 Een cilinderslot of een penslot. Een insteekslot of oplegslot. Bijzetslot. Meerpuntslot. Of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt. Als het er maar één met een keurmerk is. Anders zijn inbrekers zo bij je binnen. Zorg dat je zeker weet dat de sloten in jouw huis goedgekeurd zijn. Vraag het een specialist of kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor.